That's all she wrote They'll laugh at you and Jackson I doubt it And I'll be dancing on a pony keg They'll lead you round that town We hebben het over Jackson. Ever sinds de fire. Ik ga naar Jackson. En dat is een natuurlijke feit. We gaan naar Jackson. Hij is never coming back. Een duo waar mijn moeder helemaal weg van was. Kun je nagaan hoe lang geleden het een grote deed was? Lee Heesel moet uit Zweden en natuurlijk Nancy Sinatra, de dochter van. Inderdaad, met een van hun allergrootste hits. Jawel, Jackson. Het is zomer. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom in het tweede uur van de show. Ik ga ook dit uur je oren vertroetelen met prachtige muziek. En nog veel meer moois. Dus blijf lekker bij ons. Blijf bij ZvL. De vrouw die alleen maar prachtige liefdesliederen zong. Echt ontroerend. Zo zwoel en romantisch. Ik noem maar even, het is genoeg. Ik hoor. De, ook nog eens de, de noorderzon scheen voorbij komen. Uh, ik ben gelukkig zonder jou. En het paleis met gouden muren. Wat een gouden liefdesliederen waren dat. Hè? Geweldig, wat een romantiek. En verder hoorde je Steelers Wiel hier in de show met Stuck in the Meadow with You. Over een minuut of twintig uh, hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Uh, waar denkt u het meest aan op de dag? Hij vroeg dat aan de mensen op straat. En er uh, komen natuurlijk prachtige antwoorden uit. En die antwoorden hoor je straks over... Een vet kwartier hier bij ZVL. Zon, zee, zomer. ZVL. ZVL.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 Het is ons oudste nummer Echt enorm oud. En toch kent iedereen het hier in de studio. Het is toch heel opvallend, toch? Vind je ook niet? En misschien ken je het ook wel. Um, hit The Road Jack natuurlijk. Uh, een mooie van Ray Charles. Mooi stereo gemaakt trouwens. En Somieu hoorde je hier bij ZVL met Multicolor. Ik ga je nog even iets vertellen over onze website. We hebben echt een fantastische website. Uh, daar staat al het nieuws op uit de regio. Dus zoek niet verder, zeg ik dan altijd. Uh, ga gewoon naar onze website. En je bent direct op de hoogte van wat er zo al gebeurt hier in zuid vlaanderen Lijkt me een hartstikke goed plan. En het is ook gewoon mooi gebracht. Met mooie foto's vaak erbij. En uh, goede reportages ook bij ons natuurlijk daarna op de radio. En op televisie uiteraard. Dus ga er maar eens naartoe. Vind daar alles over ZVL en de regio. Omroep ZVL.nl. Omroep ZVL.nl. Die was niet verliefd op Kim Wilde met haar onvloerste blik in de jaren 80. Een van haar grootste, mooiste hits, Cambodia. En uh, ja, ik was er weer helemaal weg van hoor. Oh, man, man, man. Tja, dat is een bekentenis. Uh Hmm, moet ik die wel doen op de radio. Maar goed, verder uh, hoorde je Gloria Gaynor. Wat een geweldige disco. Het was dat. Je How High the Moon. Over een paar minuten de reportage van Jeroen van Gent. Maar tot die tijd nog iets moois. Want uh, ja, uh, de Tour de France mag dan wel zo'n beetje klaar zijn, zal ik maar zeggen. Uh, maar we hebben toch nog uh, ja, iets in het Frans. Want daar ben ik natuurlijk weg van. Een van de leukste van Ingrid. Tu je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 En jij tikkertuif de Ja, het is toch zo. De Tour de France is bijna voorbij. Vanmiddag ga ik natuurlijk nog even kijken of aan het begin van de avond... naar dat gerees over de Champs-Élysées Misschien jij ook wel. Maar wel vervelend, want dan laat je ons een beetje in de steek zetten. Hmm, dat is minder natuurlijk, hè? Ingrid, tuur voor tuur en... We worden het allemaal hier opzet ZVL. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ja, heeft het best weer gedaan zo. Op zo'n mooie zondag als vandaag komen de gedachten weer wat tot rust. Na een woeste week zou je kunnen zeggen. Totdat u overmand wordt in uw slaap, s'avonds of gewoon terwijl je op de bank zit en even weg bij wat warmere temperaturen. Maar wat behelzen die gedachten dan zoal? Is er misschien een rode draad in uw gedachten te ontwaren? Waar denkt u het meest aan op de dag... Het kan ook natuurlijk tijdens het werk zijn of een onbewaakt ogenblik. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het u. En natuurlijk, hier zijn ze. Uw antwoorden. Waar denkt u het meest aan op een dag? Oh, ik denk dat dat mijn werk is. Ja, dat is geen goed teken waarschijnlijk. Nou, waarom niet? Dat kan toch? Ja. Nee, ik denk dat het goed is als je werk leuk is of als je misschien een verantwoordelijke baan uh, hebt. Daarom. Ja. Leuk werk. Ja, leuk ja, werk. Laten we het daarop houden. Het, is niet, het zijn niet uh, pr uh, pr primende gedachten, zo akelig van, uh, oh, moet ik dit doen? Nee, nee, het is meer dat je denkt, uh, nou heb ik alles gedaan vandaag of dat je vooruit aan het denken bent misschien wel aan ja. de week die komen gaat. Yeah. Daarom. Uh, en dat gaat overal tussendoor of maakt u er tijd voor om daar aan te denken? Nee, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf? Ja, dus ik... ja. Wat ik zeg, misschien is het toch geen goed teken dat je er zoveel mee bezig bent, zeg maar. Loopt het goed op het werk dan? Nee, het loopt hartstikke goed, ja hoor. Dat ja. ja. toch wel? Ja hoor, gaat prima. Ja, nee, het is, het, is, het is zeker niet vanuit zorg, het is meer vanuit verantwoordelijkheid. Dat bedoel ik, ja. zorg Waar denkt u het meest aan op een dag? Waar denkt u het meest aan op een dag? Uh, eten. Eten? <laughs> ja. Hé, hey. voor een goede maat het s'avonds? Ja. Ja, goeie. Ja. Uh, Helpt dat? <laughs> nou ja, dat vind ik altijd wel uh, leuk om te bedenken inderdaad welke maaltijd uh, ik ga eten, welke dingen we nog hebben liggen in de koelkast wat je ervoor kunt gebruiken, uh, nieuwe smaken uitproberen. Oh, het is echt een heel creatief proces? Ja. ja. Ah. Ja. Uh, en waar leidt het toe? Een goede maaltijd, ja. Voor uzelf of Verrast u nee, ook anderen dan? Voor het gezin. Waar denkt u het meest aan op een dag? Ja, door de weekse dagen toch wel met werk gerelateerde dingen. Maar als ik even de kans krijg, dan kijk ik of het gaat lukken om te gaan fietsen. En hoe ja. het weer is. Ja. Los van het, het lekker. werk, lekker even fietsen. Ja, lekker even fietsen. Lekker door de polders fietsen. Lekker genieten van de regio hier. Dan lukt het dus. Ja, dat lukt zeker. Ja. Te dus... weinig of is het wel aardig in balans? Nee, dat is wel redelijk in balans. Ja. Daar moet je tijd voor maken. Hè. Tijd nee. Precies. moet je indelen. Ja. Ja. Oh. Waar denkt u het meest aan op een dag? Eten. Eten? is toch geen obsessie, of wel? Nee, hè? Ja, een beetje wel. beetje wel. Jawel. Maar lukt het met eten dan? Jawel. Ja. Ik kan altijd eten. Altijd eten. Dus lukt wel. Maar zijn het uh, fijne gedachten? Jawel, tuurlijk. Van wat voor lekkers ga ik nu weer maken. Ja, er is ja, al wel. iemand eerder die het zei, hoor. Oh echt? Ja, al oh. eerder in die reactie okay. gehad. Uh, Verzint u dan, uh, terwijl u door de winkelstraat loopt, leuke recept of, of zoiets? Ja, of maar ik zie even. iets in de, in de supermarkt en ik denk van oh, dat lijkt me wel lekker. Oh, ja. ja. En is het dan, is het dan voor jezelf of ook voor anderen? Ook voor anderen. Ja, toch een beetje aan de klusjes lijst op en rond het huis. Oh. Ja, het is dus altijd een eigen huis, hartstikke luxe. is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat betekent dus ook dat je een, nu en dan een klusje moet doen. Ja. Maar dat is ook wel weer dankbaar. Een beetje in de tuin werken. Ja. Ook leuk, een beetje snoeien, zeker in deze tijd staat er mooi bij. Ja, moeilijk tegen de met de droogte en zo. Ja. Mooi irrigatiesysteempje neergelegd, oh. een timertje erop. Dan gaan we Ja, nu wel, ja. Nee, ja, ja, ja. ja. Okay. Dan blijft het wel goed. Als je het een keer, een keer vergeet, dan is het een beetje vergevingsgezind. Ja, ik zie het wel, als dus jij. Ja, van die kleine straatjes uit een slang of zo, die ja, nu op klot. het rond ligt. Ja. Ja, ja, ja, netjes weggewerkt aan de borders. Waar denkt u het meest aan op een dag? Uh, als eerste, als ik opsta, denk ik aan mijn God. Dan hey. ga ik bidden. Ja. Kijk. Ja. Zeker. Heel devoot. Ja, zeker, Geweldig. zeker. En uh, ja, daarna draag ik de dag aan hem op en dan vraag ik ook dat hij de dag wil leiden. En dan zien we wel uh, wat we moeten doen. Vaak is het werken uh, of opruimen, kinderen naar school. Ik wou net zeggen, dan krijgt u iets ingegeven of zo dan? Uh, nou nee, het... niet ingegeven. Dan, ik ga er gewoon dan vanuit dat mijn dag wel geregeld wordt door hem. Ja, dat bedoel je? Ja, precies. Hey, ja. dat ja. is geweldig. Ja. Kunt u nog een voorbeeldje noemen die zeggen, dat had nooit gelukt in mijn eentje of zo? Zeg maar? ja, zeker. Ik uh, werkte al 25 jaar voor een uh, werkgever. En ik ben al uh, ja, over de 50. Ik heb uh, een opleiding gedaan toen uh, als coach. En um, ja, na 25 jaar had ik zoiets van: weet je, het is genoeg geweest, ja. uh, ik ga wat anders doen. Uh, maar dat heb ik eerst gedaan met gebed. En toen heb ik een droom gekregen dat God mij voorbij, mijn oude werkgever bracht... Uh, op het punt waar ik moest zijn. En dat is dus nu. En ik heb, uh, oh, ja, ja ik, ondanks dat ik boven de vijftig ben, heb ik uh, ontslag genomen... en heeft God de weg gebaand voor mij om uh, ja, mijn coachpraktijk op te zetten. Zelf, dus een, een eigen ja. iets. Ja, precies. Ja. Okay. Wat ja. is het voor coachpraktijk? Uh, nou ja, lifestyle coach En samen met mijn man doe ik ook uh, huwelijkscoaching... Uh, Oeh. Ja. Waar denken... denkt u het meest aan? Nou ja, er is wel eens een keertje gezegd dat mannen het meest denken aan seks, maar dat is ja. wel heel erg makkelijk. Ja, is het zo? Nou ja, dus dat <laughs> gebeurt wel inderdaad, maar ja, waar denkt het meest aan? Ook een hele goede vraag. Want het e de eerste is primair en ik bedoel meer intellectuele gedachten. Ja, oké, okay. dat ja, is meer natuurlijk het, het werk. Tuurlijk, je denkt heel veel aan je werk, de dingen die je moet doen en dat soort zaken, maar ja. Waar denk je het meest? Dan? Dat is een hele makkelijke, ik vind het een hele, hele moeilijke vraag. Het heel veel op, ja. Ja, nee, maar het, voornamelijk is het wel het werk, denk ik. En uh, de dagelijkse zaken, dus wat moet je doen, uh, boodschappen, uh, de kinderen, alles, dat soort dingen. Ja. Ja, toch een, wel. Een soort van lijstje in uw hoofd. Eigenlijk wat wel. Wat zich vormt. De boodschappenlijst. Maar zitten er ook dingen bij dat u zegt, van, ja, los van die seks dan, maar dat u ja. zegt van het zijn leuke... Dingen die je nog meeneemt naar een andere dag of zo? Nou, zeker weten. Tuurlijk zijn leuke dingen. Maar dat is meer privé natuurlijk. Ja, ja, ja. Van, uh, wat je Dat je iets moet gaan doen met de kinderen. Of dat je vooruitkijkt naar die voetbaltraining. Of naar een bezoek aan iemand. Of uh, gewoon ontspanning, ontspannen dingen. Dingen die het leven leuk maken. Geen plagende gedachten. Nee, hey, gelukkig niet. Dat is zo'n dan... zonde van je tijd. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and more on. How hell do we get those diamonds down again? Het is dik tien minuten over half twaalf alweer bij ZVL. En och, wat hebben we al prachtig muziek gehad dit uur. Zo'n bijzondere zoals deze. Ja, ze worden niet meer gemaakt. En eigenlijk zoiets als dit, zo herkenbaar. Zinno, What's Your Name? Uit 1985, zo lang geleden alweer. En op speciaal verzoek van Jeroen van de Gent. The Carpenters, We've Only Just Begun. Natuurlijk. Volgende week is er weer een reportage van hem, verwachten wij. En wat de vraag dan aan het publiek zal zijn, dat houden we nog eventjes voor ons. Dat hoor je volgende week zondag wel zo rond kwart over elf hier bij ZVL.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 De nummers niet. Knights in White satin. And Isn't Life Strange? Nou. Als je die hoort, denk je bij jezelf. Oh, geweldig. En bij mij gaat het ook op bij dit prachtige nummer van The Moody Blues. Je hoorde hierbij zet veel. Um, The Story in Your Eyes. Ik was even afgeleid. Sorry, sorry, sorry. Verder Armand natuurlijk met zijn knalrode haren totdat hij overleed. Je hoorde van hem. Ben ik te min. Rust in de tent, want we hebben lekker wat actie gehad, maar nu is toch ook wel weer tijd voor een easy momentje met Henry Crow. Can En de kinderen verteld Hotel gereserveerd En de moeder opgebeld Dacht hardop had ze wel alles Had de sleutel van haar bos Zwaait nog een keer naar de buren Voor de planten en de post Ze vraagt wat sta je nou te staren Pak mijn hand vast en dan gaan we Heen, ga, ik ga ook, heen, ook heen ga ik gaan mee, waar ook heen gaat, wij ook heen ga ik gaan mee. Waok heen gaan, maar ook heen ga ik gaan mee. Zeg maar waar dan ben ik daar. Maar ook heen ga ik gaan mee. Als avond is gevallen. Bedronken van geluk, maak ik een foto in gedachten, zo kan ik altijd weer terug. En ik proef die kus weer op het strand, romantiek en zonnebrand. Maar waar dan ben ik daar? Waar ook heen gaat, ik gaan mee. Soms moet je even weg. Naar een plek waar je van droomde. Nieuwe horizonten zien. Om daarna weer thuis te komen. Waar je ook heen gaat. Waar ook heen gaat, ik ga mee. Leo Alkemade waar aan het einde van de zondagmorgen van ZVL. Waar je ook heen gaat... En Henry Kroos met Shannon. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was vandaag bij deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Ik ben er volgende week weer bij Leven en Welzijn. De eerste zondag alweer van augustus. Ja, en dan heb ik weer mooie muziek bij me. En een paar leuke dingen met je te bespreken. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit van deze aflevering van De Zondagmorgen. Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. Fijne dag. History. And who'd you think was sitting next to me? My sweet Rosalie, don't she always?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 the only one